NOS Nieuws van 10 uur. Dit is Doral Megens met het NOS Journaal. De vrouw die gisteren in Venlo zwaar gewond raakte bij een hindernisloop is overleden. Tijdens de obstacle run moesten deelnemers een kilometerslang parcours afleggen met een aantal hindernissen. Waaronder een lange glijbaan die uitkomt in de jachthaven. Toen de vrouw daar was afgegleden kwam een andere deelnemer bovenop haar terecht. En het duurde enige tijd voordat de vrouw uit het water was gehaald. Ze werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht waar ze vanochtend is overleden. In Frankrijk zijn de stemlokalen geopend voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Die kunnen leiden tot een politieke aardverschuiving. De partij van de vorige maand aangetreden president Macron heeft nu nog geen enkele zetel in het parlement. Maar La République En Marche stevend volgens alle peilingen af op een grote overwinning. Van de 577 zetels kan Macron er wel eens rond de 400 in handen krijgen. En de president wil vernieuwing van de ruim 500 kandidaten van de partij... heeft ongeveer de helft geen of weinig ervaring in de politiek. In Libië is Seif al-Islam, de tweede zoon van de Libische oud-dictator... Muammar Gaddafi vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat meer dan vijf jaar vast voor oorlogsmisdaden. Seyfal Islam heeft geprofiteerd van een amnestieregeling van het parlement in Tobruk. Dat is een van de drie rivaliserende parlementen in Libië. De autoriteiten in Tripoli hebben daar geen gezag. Een vliegtuig van EasyJet heeft een voorzorgslanding gemaakt in Keulen... omdat drie passagiers de woorden bom en explosief zouden hebben gebruikt. Dat gebeurde tijdens een vlucht van Ljubljana in Slovenië naar Londen. 151 passagiers moesten het toestel via noodglijbanen verlaten. Daarna zijn de drie mannen aangehouden. Een rugzak van één van hen is opgeblazen. Of daar iets verdachts in zat is niet duidelijk. Het weer vandaag zonnig en zomers warm. 24 tot 29 graden. Later op de dag mogelijk wat buien, misschien met onweer. Morgen vrijwel droog. Zon en wolken wisselen elkaar dan af. Wordt het 17 tot 21 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Goedemorgen, mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Welkom bij CFM Jazz. Het is prachtig weer. De meteorologen wa uh, waarschuwen ons voor uh, te veel zon. Dus blijf lekker binnen en uh, luister en geniet van heerlijke jazz. En waar kon ik beter mee beginnen dan Miles Davis? Het nummer heet Florence sur les Champs Elysees. Het komt van het album Ascenseur pour les Chavaux uit 1957. Het is de Franse... Uh, Neo-Noir speelfilm uit 1958, uh, waar uh, Miles Davis de muziek voor heeft gemaakt. Hij trad op in het, uh, december van het jaar daarvoor in, uh, in Parijs. Hij werd door de assistent van de, uh, van de regisseur gevraagd of hij misschien de soundtrack wilde maken voor deze film. Daar had hij wel zin in. En in zijn hotelkamer improviseerde hij wat uh, melodietjes. En de volgende dag ging hij samen met zijn band uh, naar de studio. En op die uh, paar melodietjes die hij in zijn hotelkamer heeft, heeft geschreven... <laughs> hebben ze het hele album uh, gespeeld. Het werd een fantastisch succes. En um, ze hebben daar ook een, uh, een Grammy-nominatie in dat jaar voor uh, uh, gehad. En het was de voorloper van Miles Davis' klassieke meeste werken... The Milestones en The Kind of Blues... Ik ga verder met een uh, heerlijk ander nummer. Het komt van een uh, album dat heet uh, Live at Village Vanguard. Een, uh, een jazzclub waar vele artiesten hebben opgetreden. Het trio wat u gaat horen heet trio van Bill Charlop. Zij hebben ook een Grammy Award hiermee gewonnen in 2007. En u gaat luisteren naar het nummer Autumn in New York van Bill Charlop. We naar het Bill Charlotte Trio. Ik ga verder met een, uh, ook een uh, live nummer. Het is het live nummer van Chad Baker. Chad Baker heeft een uh, hele brede carrière achter de rug. Uh, gestart in de jaren 50 en um, tot in de jaren 80. En vooral om zijn laatste jaren staat hij natuurlijk bekend... want hij is hier in Nederland overleden. Hij was een notoire heroïnegebruiker. Leefde vanaf 1978 uh, tot zijn dood in 1988 in Nederland op verschillende adressen. En um, op de weg naar beneden toe heeft hij eigenlijk uh, zijn einde uh, voor zich uitgeschoven... door veel uh, hier te spelen. Vooral um, uh, ook samen met andere Amerikaanse muzici die uh, naar Europa kwamen... en die hem uh, in dienst namen. Hij heeft hier in Nederland ook in jaar, uh, uh, eind jaren zevende, begin jaren tachtig veel succes gehad... En hij heeft hier regelmatig opgetreden in uh, onder andere de Tros uh, Session uh, radioshow. Dat was een uh, radioshow uh, die uh, live werd uh, uitgezonden in uh, Laren, in uh, verschillende jazzclubs. En uh, van een aantal van deze optredens zijn opnames gemaakt en daar zijn cd's van uitgebracht. Op deze uh, uh, cd's uh, speelt Chad Baker met verschillende groepen en in een van die groepen speelt ook John Engels mee. U gaat luisteren naar het nummer Strolling van Chad Baker. Chet Baker met Strolling. Het volgende nummer is van Ray Crawford. Ray Crawford is een, um, een muzikant. die begonnen is te spelen in de jaren 40 in de band van Fletcher Henderson. Door tuberculose moest hij uh, zijn tonoorzak- uh, en klarinetspel opgeven. Hij is overgestapt naar de gitaar. En hij werd al gauw een uh, bekende en uh, veelgevraagde gitaar. Hij speelde met Ahmed uh, Jamal in zijn groep, hij speelde met uh, Gil Evans. En hij heeft een lange tijd samen met de organist Jimmy Smith gespeeld. Eind jaren zeventig um, heeft hij twee eigen albums gemaakt... onder de naam van H. Ray Crawford. En een van die albums um, is uh, It's About Time. En And de ander heet One Step at a Time. Ze zijn samen uitgebracht in een, uh, in een dubbel cd. En uh, u gaat luisteren naar het nummer... Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Ray Crawford. I'm going to Word. Het album heet It's About Time. Een heerlijk nummer met een, uh, zeg maar een kruising tussen jazz en funk. Zoals in de jaren zeventig veel gespeeld werd. Volgende artiest is Illinois Jacquet. Illinois Jacquet, uh, geboren in 1922. Heeft begin jaren veertig bij Lionel Hampton gespeeld. Is daar wereldberoemd geworden door een solo op uh, een uh, nummer Flying Home. Heeft daar tot uh, begin... 1943 gespeeld, veel succes gehad en is toen uit de band gestapt en overgegaan naar Cap Calloway. Hij heeft ook een aantal eigen albums later gemaakt en een van die albums is Desert Winds uit 1964. Het nummer wat ik ga draaien heet You're My Trill en u gaat luisteren naar Illinois Jacket op de Noorsax. Kenny Burrell op gitaar, Tommy Flanagan op piano, Willie Rodriguez op bongas en conga, Wendy Marshall op bass en Ray Lucas op drums. Illinois Jacket met uh, het nummer You're My Trill. Ik ga alvast de introductie van het volgende nummer aanzetten. Thank you. Thank you very much. And het is een I uh, live a, nummer uh, think, uh, van Stengetz... met het, uh, a, zijn uh, kwartet op het Newport Jazz Festival in 1964. Gaat u luisteren naar de aankondiging, gevolgd door twee uh, nummers... Girl from Ipanema, and but not for me. And maybe we can get her to sing with us, huh? How about a nice reception for Astrid Gilberto? Down by that swings so cool and sway so gently that when she passes it when she passes goes.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 It's when she passes, goes ah. When she walks, she's like a samba That swings so cool and sways so gently That when she passes, it when she passes, goes ah. Oh, but he watches so sadly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 The memory of her kiss I guess she's not for I guess she's not for I guess she's not for me Dat was Tangets met zijn kwartet en hij werd natuurlijk vergezeld door twee gastartiesten. Het eerste nummer wat u hoorde was dat Astrid Gilberto met het nummer Girl from Ipanima. En het tweede nummer was Chad Baker, de gastartiest. En het nummer heet But Not For Me. En u hoorde Chad Baker natuurlijk ook zingen. Twee weken geleden was ik in Caprera in Bloemendaal. Er was een jazzavond van het platenlabel Docs. Records. En we hadden maar liefst drie optredens die avond. En dat waren drie goede optredens. En van twee van deze optredens heb ik een, uh, een cd meegenomen. En het eerste uh, optreden wat ik, waar ik iets van gelaten horen was van de Nederlandse band Brut. Ze hebben begin dit jaar een uh, cd uitgebracht die heet Super Jazz. En daarvan ga ik draaien het nummer Camel. Brut. De Nederlandse band Berut met het nummer Camel. Een andere band die daar optrad was de New Cool Collective. En ze traden niet op met de cd waar ik iets van ga luisteren, uh, laten horen. Maar dat was wel een hele geweldige cd. Die hebben ze begin dit jaar uh, uitgebracht. Ze zijn namelijk in 2016 um, naar Senegal geweest voor een aantal concerten. En op een vrije avond zijn ze naar het restaurant geweest... waar Orkestra Biobab speelt. Deze beroemde Zenelag. De band speelt al ruim 20 jaar aan de top. Benjamin Herman werd uitgenodigd om met ze mee te spelen die avond. En zo kwamen ze in contact met de beroemde saxofonist Tjerno Kwate. In 2016 hebben ze met eigen geld Tjerno Kwate naar Nederland gehaald. voor een opname van een CD en drie concerten. En naar deze CD gaat u luisteren, naar het nummer Tjerno van een New cool collective big band featuring Tjerno Kwate. luistert naar New Cool Collective. Dit is CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistam. Dit is het laatste nummer van dit uur. Ik ben zo na het nieuws. Uh, weer bij u terug met nog veel meer lekkere muziek die prima past bij dit uh, mooie weer. Blijf vooral luisteren.